Lars Militsen met het NOS Journaal. Het kabinet gaat voorlopig niet ingrijpen vanwege de stijgende brandstofprijzen. bleek in het Kamerdebat afgelopen dag. Het kabinet wil wachten omdat de oorlog in het Midden-Oosten nog wel eens langer kan duren. Intussen zoekt het kabinet wel uit welke maatregelen er mogelijk zijn. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het voorstel van GroenLinks PvdA voor een prijsplafond op benzine en diesel. Andere opties zijn het verlagen van de accijnzen aan de pomp of een noodfonds. Islamwetenschapper en prediker Tariq Ramadan is in Parijs veroordeeld voor het verkrachten van drie vrouwen. Het gebeurde tussen 2009 en 2016 in Frankrijk. Ramadan heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij is veroordeeld tot 18 jaar cel. Ramadan woont in Zwitserland, dat geen staatsburgers uitlevert. Het is daarom onzeker of hij zijn straf gaat uitzitten. De 63-jarige Ramadan gaf eerder ook les aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Verenigde Naties hebben de transatlantische slavenhandel officieel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Ghana had daarover een resolutie ingediend waar 123 landen voor stemden. Nederland onthield zich van stemming. De resolutie roept landen op om te praten over herstelbetalingen voor nazaten van tot slaafgemaakten. In Romond is een gevangene ontsnapt na een bezoek aan het ziekenhuis. Hij ging daar vandoor bij het verlaten van het gebouw. ...gebeurde afgelopen vrijdag. De man is nog altijd niet opgepakt. Volgens justitie vormt hij geen gevaar voor de omgeving. Vrijdag ontsnapte ook al een gevangene in Utrecht, ook bij een ziekenhuisbezoek. Hij pakte daarbij een vuurwapen af van een van zijn beveiligers. De man werd een paar uur later aangehouden. Het weer, er vallen buien, soms met onweer en hagel... ...en het koelt af tot 1 tot 4 graden. In de ochtend is er ook regen bij een graad of 7.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 Talk, talk, talk Yeah. <laughs> 6.9